Voor spoedige start. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De dikke jongetje Tijn. Zijn nagellakactie bracht ruim 2,5 miljoen euro op. 3FM-dj's Dominique Verschuren en Frank van der Lende zaten de afgelopen zes dagen zonder eten in het glazen huis in Breda. Een op de acht treinen van en naar Schiphol rijdt niet op tijd. Concluderen RTL-nieuws en de website vertraagd.com. 8% van de treinen op Schiphol was afgelopen jaar meer dan 5 minuten te laat, en 4% kwam helemaal niet. Er zijn vijf stations die nog slechter scoren. Dat zijn IJsden in Limburg en vier stations in Zeeland. Het best scoren de stations op de lijn Apeldoorn-Zutphen. Israël heeft per direct zijn betalingen aan een aantal VN-instellingen stopgezet. Het land is woedend over de uitspraak van de VN-veiligheidsraad... dat Israël moet stoppen met de bouw van nederzettingen in Palestijnse gebieden. Premier Netanyahu zegt dat hij alle contacten met de VN zal heroverwegen... en dat Israël niets meer betaalt aan vijf instellingen... die volgens hem vijandig tegenover Israël staan. Twee mannen die in Duitsland waren opgepakt omdat ze een aanslag zouden willen plegen in Oberhausen zijn weer vrijgelaten. Ze vormen geen concreet gevaar, zegt de politie na onderzoek. De twee Kosovaarse broers werden donderdagavond opgepakt in Duisburg. Er was een tip binnengekomen over een aanslag op een van de grootste winkelcentra van Europa, Centro in Oberhausen. Verzetsman en Indië-veteraan Ted Meines is overleden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp hij Joodse kinderen aan onderhuis onderduikadressen en valse papieren. Ook verspreidde hij verzetskranten zoals Trouw. Na de oorlog ging Meines naar Nederlands-Indië. Vanwege zijn jarenlange inzet voor het veteranenbeleid... werd hij wel de vader van de veteranen genoemd. Ted Meines is 95 jaar geworden. Het weer. Vannacht waait het stevig. Er valt enige tijd regen. Minima rond 8 graden. Morgen eerste kerstdag is het druilerig. Blijft flink waaien. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleefd het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met mij nu. In the beginning there was Jack. And Jack had a groove. And from this groove came the grooves of all groove. And while one day viciously throwing down. Chiavistellen DJ. DJ. Chiavistellen. Hey, this this en your house. Ik heb home. home. This is a journey into sound, into sound, sound, sound. DJ Superstar, Chiavistelli. This is My House, the radio show. I'm <laughs> not It's a smash Sir Kevistelli DJ. Kevistali. And this is my house. I love you so much. To try to hide it. No apologies will work with me. Instead, I'm sitting here crying. Is your house, and your house is 999999999. Oh